Joris Stubinitschi met het NOS-journaal. FIFA-president Blatter vindt de voorzitter van de Engelse voetbalbond. FE-baas Greg Dyke gaat daarmee verder dan de Europese voetbalbond UEFA. Die wil dat de FIFA-voorzittersverkiezing een half jaar wordt uitgesteld. Gisteren werden zeven FIFA-officials opgepakt in een groot corruptieonderzoek. De Engelsen zeggen dat de schade die de FIFA daardoor heeft opgelopen... niet kan worden hersteld zolang Blatter de basis... Het vliegverkeer in België zal de komende dagen nog last hebben van de stroomstoring van gisteren. Het luchtruim is voor 75% weer open en het kan nog even duren voordat het weer helemaal wordt opengesteld. Door problemen bij een noodstroomtest kon de luchtverkeersleiding zijn werk niet meer doen. Urenlang konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen in België. Een laboratorium van het Amerikaanse leger heeft per ongeluk het gevaarlijke antrax verstuurd. Door een fout werden voor een onderzoek naar biologische wapens levende bacteriën verzonden naar privé-laboratoria in negen staten. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de fout toegegeven. Er zou niemand ziek zijn geworden. Antrax kan leiden tot huid- of luchtweginfecties. Als mensen niet op tijd worden behandeld, kunnen ze doodgaan. De burgemeester van Haaksbergen is opgestapt vanwege het ongeluk met de monster truck vorig jaar. Alle partijen in de gemeenteraad hadden hem al geadviseerd om af te treden. Zij noemen burgemeester Gerritsen laks, ongeïnteresseerd en veel te formeel in de kwestie rond de vergunningverlening voor het monster truck evenement. Bij dat evenement ging in september iets mis waardoor het gevaarte het publiek inreed en er drie doden vielen. Dick Advocaat stopt als voetbaltrainer. Hij gaat niet verder bij de Engelse club Sunderland. De 67-jarige Hagenaar mocht bijtekenen, maar ziet daarvan af. Hij had eerder al eens gezegd dat hij bij Sunderland bezig was aan zijn laatste klus. Dan nog het weer, enkele buien. Overdag trekt de bewolking over het land. Af en toe krijgen we wat zon en het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Joens. Zandvoort, Zandvoort heeft het. Heeft al 25 jaar. En jij beleeft het.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 Ik ben terug uit de oorlog, uit de oorlog, uit de club Mijn oren die piepen, gooi kort sympathieke. Ik ben brak als de president Ik heb gedenkt, geef mij uw buurproven Voelde mij mafia in het een zakkenbom. King van de club, King Stefan Tom Ik nam het als een man kon het endelen Tot de volgende ochtend, alleen de kant Zwaar in mijn zon we gingen door Maar er was geen goud bij de regenboog Hoi, ik ben brak Obama En ik hou van Tandedon Tandedon To look Altijd iets aan de haar. Deze lieve, deze lieve, deze lieve, deze lieve. Doe mij bij. Deze lieve, deze lieve. Is niks voor mij, maar dat zeg ik nu. Morgen zie je me weer met mijn crew? Meisje Chanten in de Jamie Wood. Super slecht aan in de Bedersoep. Molly, kom maar terwijl het niet hoeft. Help je mij terwijl ze niet doet. Nu ga ik slecht in mijn been. Waar zet een molly me zoe. Dan de dom in mij. I'm a een kid, kid, kid, kid. What's machine never Ik I'm a miserable kid, kid.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 Context. Words are trivial